Dit is de podcast van het Bartimeus iPhone iPad Vragenuur van vrijdag 19 april 2013. Dit Vragenuur wordt iedere vrijdagmiddag gehouden van 3 tot 4 uur. Heeft u vragen? Mail dan naar i-ask-bartimeus.nl Wilt u deelnemen aan het Vragenuur? Ga dan op vrijdagmiddag naar www.bartimeus.nl-i streepje ask. Goedemiddag iedereen. Uh, welkom bij de voice chat Bartiméus iPhone iPad vragenuur van 19 april 2013. Vorige week hebben we dus een weekje overgeslagen want toen stonden we met z'n allen op de beurs. Nou Deze week zijn we weer gewoon rustig aan het werk. Uh, ja Om te beginnen, uh, Dirk is er uh, helaas nog steeds niet bij en die is... Uh, Best ziek en dat laat zich ook best ernstig aanzien. Dus uh, we weten niet uh, hoe en wanneer die weer terug gaat komen. Uh, we houden jullie op de hoogte als we gewoon wat meer daarover weten. Dus jullie zullen het vandaag weer met Nens en met mij moeten doen. Um, wat gaan we doen vandaag? De vragen uit, uh, die binnengekomen zijn via IASK. Dat was er eigenlijk maar één van Piet Zuidam over hier... Dat is dan meteen het tweede onderwerp. Ik ga het hebben over hier. Um, ik had uh, gevraagd of uh, degene die daarover gaat bij Accessibility, Stefan, in de chat wilde komen. Maar die kon helaas niet, want die had een, een, een zieke thuis, dus die wilde vroeg weg. En drie uur was voor hem eigenlijk te laat. Dus ik ga proberen daar iets over te vertellen. Dan komt Nancy met uh, Talking Goggle. Daar is ook al heel veel over geschreven in het forum. Dan kom ik met het appje Reminder. Dat is um, een takenapp. En dan komt um, Nens met um, de tweede herkenningsapp, Camfind. En, en nou, ik doe het uit mijn hoofd, dus ik hoop dat ik niks vergeet. En dan gaan we weer verder met. Um, hoop ik nog een klein stukje Reminder. Want ik werk nu met de gratis versie. En ik uh, hoop tijdens de verhalen van, uh, van Nancy de. De versie te kopen voor een paar euro. En dan kunnen jullie meteen meebeleven wat voor extra's dat gaat bieden. Um, en dan krijgen we de vragen die uh, vandaag uit de chat komen. En we eindigen weer met uh, wat er verder nog allemaal komt op borrelen. Uh, zijn er nog mensen die uh, iets kwijt willen voordat ik uh, begin met mijn verhaal over de Here app Dan laat ik nu even de microfoon los. Oké, okay, nou, ik hoorde niks, dus dat betekent dat ik mijn verhaal mag gaan doen over de Here app um, Ik hoop dat de microfoon vaststaat, want de sneltoets deed het weer eens niet. Dus we het maar zo. Oké, okay, de Here app De Heer-app is in, in opdracht van Accessibility gemaakt... Accessibility, het was een idee van de directeur Erik Velleman. In samenspraak met twee studenten, studenten is die app ontwikkeld. Wat ze wilden was een navigatie-app maken die het mogelijk maakt om buiten de gebaande wegen, die op kaarten van TomTom Tom en Navigon en zo staan, dus in het vrije veld, ook te kunnen navigeren. Ja, nou, een leuke gedachte. Wat hebben ze gedaan? Uh, als je kijkt hoe het werkt... Um, dan zie je dat je naar een uh, website moet gaan. De website hereapp.com. Uh, die maakt gebruik van Google Maps. En mijn vraag was meteen aan uh, Stefan. Is die fijnmazig genoeg om inderdaad dingen in het vrije veld te kunnen zien? Nou, zij dachten van wel. De bedoeling is dat... Uh, je een route uitstippelt, in het bos, op het strand, op de hei, noem maar op. Dat kunnen wij dus niet, daar kom ik zo op. Als je klaar bent met het uitstippelen van die route, dan sla je hem op, je krijgt dan een code. En die code geef je aan de persoon die met de app wil gaan lopen. Nou, op het moment dat je de app start, heb je dus de mogelijkheid om die code in te voeren. Op dat moment krijg je een, de naam van de route en een beschrijving. En kun je gaan lopen. Hoe werkt het lopen? Wat je nodig hebt is een stereo hoofdtelefoon. Ja, en dan begint het al mee dat uh, ik hoor jullie al denken van ja, ik heb mijn oren ook nog ergens anders voor nodig. Ben ik helemaal met je eens. Dus um, wat je moet doen is of een uh, open systeem, zodat je ook nog dingen van buiten meekrijgt. Of uh, de koptelefoons die er tegenwoordig zijn die... Uh, Boneconductor koptelefoons die dus niet op je oren, maar ervoor zitten gebruiken. Ze hebben wel geprobeerd om de overlast van de geluiden die de app produceert zo klein mogelijk te houden. Wat gebeurt er nu? Je gaat starten. Je hoort een geluid. In principe hebben ze daar een hondje voor gekozen. Dat gaat blaffen. Je kunt ook een ander geluid kiezen. Dat hondje blaft, bijvoorbeeld links, dan betekent dat je naar links moet op het moment dat je in de goede richting loopt, houdt het hondje op met blaffen en hoor je af en toe een tikje. Ben je op een coördinaat aangekomen waar iets moet gebeuren, bijvoorbeeld een bocht of weet ik veel wat, dan hoor je een, een belletje en vervolgens is het hondje daar weer om jou te vertellen welke kant je uit moet. Uh, mocht het niet goed werken, dan kun je altijd nog via een knop op het scherm een coördinaat, dus een punt, overslaan. Dat is eigenlijk in het kort hoe het moet gaan werken. Nou, um, de vraag die ik er zelf al bij had was uh, van ja, maar hoe nu als ik zelf een route wil invoeren. Op het moment is het zo dat dat dus nog niet kan. Je hebt dus misschien de hulp nodig van iemand die je route uitstippelt. Ik heb ook nog niet gezien dat het een mogelijkheid is om, want er zijn natuurlijk zat wandelroutes ook op internet te vinden voor mensen die die prachtige Garmin apparaten en zo hebben, waar ook de geocachers mee wandelen vandaag de dag, om die in te voeren. Dat werkt ook niet. Um, wat de volgende stap is die ze willen gaan inbak in het appje is dat je kunt loggen zoals dat heet. Sta je voor, uh, je gaat met iemand in het bos lopen, met iemand die dus de weg weet of iemand die kan zien. Je zet het appje aan, je zet het appje op opnemen en vervolgens gaat hij hier jouw route opnemen. Die legt hij vast en de volgende keer kun je die route, als het goed is, dus alleen lopen, gebruikmakend van het virtuele hondje of een ander geluid dat je kiest. Uh, maar uh, helaas moet ik zeggen dat uh, het geld op is. Dus uh, wanneer er een uh, volgende uh, release komt uh, om dit soort dingen in te bouwen, weten ze nog niet. Uh, er waren al wel wat bugs ontdekt. Onder andere uh, een aankruisvakje in het begin dat niet goed werkte. Dat soort dingen worden opgelost. Maar echt uh, grote veranderingen zullen er voorlopig niet komen. Dus wil je iets gaan doen met deze app, dan ben je dus afhankelijk van iemand die voor jou die route op de website hereapp.com. ...uitstippeld. Uh, Oké, okay, dat was in het kort een beetje het verhaal wat, uh, wat ik van uh, Stefan te horen kreeg. Uh, ik gooi de microfoon even los uh, voor het geval er nu al vragen zijn. En die zijn er vast. Oké, okay, helemaal geen vragen. Goed. Nou. Ja, eigenlijk een opmerking. Maar uh, dan is men toch veel te vroeg gekomen met de release van deze app... Want uh, je kunt er zelfstandig dus niks mee. En uh, het is natuurlijk leuk voor, laten we zeggen, mensen die uh, erg goed thuis zijn in deze, <coughs> deze materie. En iemand hebben die uh, dergelijke routes uh, available hebben. Albert weet toch wel te vroeg met die hebt. Ja, ik heb dat vaker gehoord. En uh, ja, ik. ik uh... Ik moet het gewoon best wel een beetje met je eens zijn. Ik heb het zelf nog niet kunnen uitproberen. Ik wil dat wel een keer gaan doen. Gewoon met iemand hier in het bos kijken of, of dat bos ook op, uh, op de site staat, op de kaart. En dan kijken uh, of we daar een route kunnen uitstippelen. En dat zijn nogal veel bochtige paden. Dus je zult veel punten moeten aanmaken om die bochten aan te geven. Omdat dat hondje natuurlijk als het ware op het volgende punt jou staat aan te blaffen. Van hier moet je heen. Ja, uh, ik denk dat ze hem ook gereleased hebben, maar dat weet ik natuurlijk niet zeker, omdat gewoon uh, uh, de geldpot leeg was en ze toch iets hadden wat dus eigenlijk al in zekere zin werkt, als je maar hulp van een ander hebt. Maar als die route er in principe is, dan moet je hem dus zelfstandig kunnen lopen, rekening natuurlijk houdend, en dat roep ik bij ieder navigatiesysteem met de afwijkingen van het systeem en die kunnen... Ja, dat hangt van het weer af, dat hangt van de bebossing af, van de bebouwing af, uh, best behoorlijk groot zijn. Ja, gat in de markt. Gewoon per route een euro. Ja, wie weet. Ik hoop inderdaad dat die opnamefunctie er nog komt, want dan uh, kun je misschien uh, uh, veel meer gaan doen. Maar ja, uh, zover is het dus nog niet. En ik weet ook niet, uh, ik heb geen idee wat ze er verder aan gaan wat doen. Wat is het, um, Ja, mijn spraak staat hier ook nog te beleren. Um, ik hou het in ieder geval in de gaten en uh, zodra de nieuws is, dan horen jullie dat. Oké, okay, nou dat was wat mij betreft even de Here-app. Uh, ik uh, zal in ieder geval, uh, Stefan had het wel leuk geleken om hier te zijn, dus mochten er veranderingen zijn, dan ga ik hem gewoon weer uitnodigen. Oké, okay, dat was dan ook meteen de vraag van Piet Zuidam uh, via iAsk. En de Here hebben we gehad, dus dan gaan we nu uh, Nens over naar jou met uh, de Talking google app Ga je gang. Ik ga er niet één, maar ik ga ze alle twee tegelijk doen omdat ze een klein beetje hebben vergeleken. En ik begrijp dat er genoeg mensen in de chatruimte zijn die er zeker naar hebben gekeken, dus ik ben benieuwd. Um, de twee die ik heb uitgezocht of waar ik naar gekeken heb is Talking Goggles. Talking Goggles, T-A-L-K-I-N-G-O-G-G-L-E-S. -G en hij kost volgens mij 1,99. Dat kon ik niet helemaal goed meer uh, zien omdat iemand anders hem al had aangeschaft. Um, de tweede die ik daarmee ga vergelijken en eigenlijk hetzelfde soort functie heeft is de Campind. Dat is de C-A-M-F-I-N-D. En die is gratis. Voor hoe lang weet ik ook niet, maar dat zullen we zien. Um, laat ik met Talking Goggles beginnen. Uh, die is gemaakt door een bedrijf in Duitsland. Het is eigenlijk een. Um, een ja, laat ik een mooi woord gebruiken een light versie van uh, hun, uh, hun product dat heet Talking Places en Talking Places is eigenlijk uh, een soort uh, Google Classes dus zo'n zo bril met eye-tracking en uh, als je die opzet dan uh, kan die precies zien waar jij naartoe kijkt en uh, dat kan die dus identificeren en daar is dus dit uitgekomen. Tenminste, dit is een, een soort, ja, ze noemen het zelf een light versie van uh, uiteindelijk die talking places. Um, wat doet talking places, of wat doen ze eigenlijk allebei? Um, je hebt, uh, je kunt een foto maken. En als je de foto maakt, um, dan kunnen twee uh, technieken achter zitten, zeg maar, om het te herkennen. Nou, de vis-vis de en tap tap bijvoorbeeld, die hebben achter zich een aantal mensen. Dus je maakt een foto en die foto wordt doorgestuurd naar mensen. En die mensen gaan identificeren wat er op de foto staat en sturen dat terug. Een andere manier, en dat is waar ze hier gebruik van maken, is uh, een database van plaatjes. Nou, er was al uh, de Google uh, die heeft al, uh, nou, Dat was een van de... Um, ...dingen die als eerste op de Android telefoon zat... ...en uh, verrassend was, zeg maar. Uh, inmiddels uh, zijn er dus meer uh, spelers op de markt... ...en deze talking goggles... ...nou eigenlijk die campfind die roept van... nee, we zijn, uh, we zijn wel 85 keer beter dan de, de Google goggles. Dus uh, als je... Google Goggles zoekt voor uh, iPhone, dan moet je in de Google Search zoeken, want daar zit die ingebakken, De Google Google. Met andere woorden, de, dus de techniek van hup, we zoeken een bijbehorend plaatje in onze database en we kunnen doorgeven wat, wat het inhoudt. Um, die talking Goggles, die heeft dus niets met de Google te maken uiteindelijk. Het is gewoon een apart bedrijf die zich daarmee bezighoudt en um, ik ga hem zo laten horen. Dan hebben we de campaign. die is, uh, als ik het goed heb gelezen, die is gemaakt door de gemakers van de TapTapSee-app, dus uh, de, eigenlijk die andere technieken, ja, en als je dan toch allemaal fotootjes binnenkrijgt, dan lijkt het me ook wel handig om gelijk een, een, direct een database aan te passen, en dan heb je een, plaat, een plaatjesdatabase die uitgebreider kan zijn dan de gewone Google-database. Um, hij is begonnen als een, een Kickstarter project. Dat betekent uh, dat ze hebben gezegd: Nou, dit willen we maken. En uh, zijn dus op zoek gegaan voor mensen die dat willen bekostigen. Uh, in de Camfind vind je ook uh, GPS-locatie. Dus uh, dat kun je aanzetten en dan weet je precies waar je staat. Um, wat er ook in zit, wat mij nog niet gelukt is, maar misschien een van jullie, is dat die tekst kan vertalen. En. Uh, wat ik ook wel handig vind en wat niet in de Talking Google zit, is een autofocus. Dus als ik in het midden van de foto ergens op druk van, daar wil ik precies wat informatie over hebben, dan zet hij daar zijn focus op. Um, er zit nog een andere optie in. Dat heet spraakuitvoer of nee spraakinvoer, sorry, voor een zoekopdracht. Hè. Dus een beetje de Google Search. Dus uh, je geeft of Siri, je geeft spraakinvoer en hij komt uh, met de website of het woord wat, wat je hebt genoemd. Wat er te vinden is op internet. Um, ik moet zeggen, in praktijk uh, is die Engels georiënteerd. Dus uh, echt goed doet hij het niet voor Nederlands. Tenminste, dat is mijn ervaring. Dan zit er ook nog een QR- en een barcode scanner in. Nou, dat vond ik wel leuk om dat eens even te checken of dat ook werkte. Um, barcodes, uh, moet ik even nadenken. Dat vond die... Ja, dan vond hij wel de film. Want wij hebben in Nederland een andere soort uh, barcode uh, inhoud, zeg maar. Maar hij vond de film die ik uh, met de barcode scanner scande, die kon hij vinden. En de QR-code deed hij ook goed. Dus dat is mooi. Um, ik ga even talking goggles beginnen. Van sovan, goed lus. Vlag de... Ja, bij beide, bij zowel Talking Koggles als bij Campfind, uh, kun je de taal instellen. Dus welke je wil. deze staat nu op Nederlands. En ik heb hier. Stop de oorlog opnemen. De... Behalve dat ik een vlaggetje heb. Stop de oorlog opnemen. Stop de oorlog opnemen, nou, hij staat hier nog op een plaatje. Ik probeerde een QR-code ook met deze te doen, maar dat werkte niet. Dus deze herkent geen. QR-codes. De Google herkent... geen QR-codes. En ook geen... barcodes. Dus... Uh, ja, die vorige zoekopdracht... die staat nog in beeld. Vervolgens... krijg ik onderin, zo'n links naar rechts... Stop de... vlag Stop de calorie... knop. Ja, de calorie... knop. Die brengt mij direct eigenlijk naar mijn... Uh, hoe noem je dat? Naar de... waar je foto's opgeslagen staan... in de iPhone. Kom ik even niet snel op de naam. Uh, nou. In ieder geval, alle foto's die je maakt met je iPhone, die komen op een centrale plek. En dat is precies waar die naartoe gaat als je deze activeert. Dus ook een foto die je eerder hebt gemaakt, kun je hier uitpikken en, en laten kijken of die het herkent. Camera kopie 14 knop. Vervolgens krijg ik een camera kopie 14 of zo knop. Ja, dat is de camera knop, met andere woorden, deze moet ik activeren als ik een foto wil nemen. Videocamera knop. En de videocamera knop heeft die ook. Dus de kogels heeft zowel foto als video dat je kunt gebruiken um, ik heb de video geprobeerd bij mij kwam er niks uit moet ik eerlijk zeggen dus misschien zijn er mensen die daar ervaring mee hebben met die video maar ik kreeg het niet voor elkaar in ieder geval dat hij wat ging herkennen oké okay, ik ga even een foto maken ik dubbeltik erop 14. Kamer naar kopie, 14. Hij doet er best lang over. Um... F10, F11, F12, C. Oké, okay. wat hij nu voorleest is eigenlijk wat hij in beeld heeft. Want ik heb even een foto genomen van mijn toetsenbord. En hij ziet de F10 toets, de F12 en de uh, de uh, print screen to die. Alle de rest die uh, aan informatie op staat, die zie je niet. Maar vervolgens. F10, F11, F12, ERTRC. Ergens ongeveer halverwege een onja on, in het midden ongeveer, daar krijg je. F10, dus, F11, F12, ERTRC. Wat het is, en als ik daarop dubbel tik. Dan gaat hij. Dan gaat hij dus uh, in de Google deze zoekopdracht opgeven. Dus bijvoorbeeld als ik mijn melkpak zou scannen en hij zegt: uh, Dit is melk. Dan gaat hij met het woord melk. Dan gooit hij in de google searches en dan komt hij met een resultatenpagina. Dus dat is ook wat ik nu zie. Dat is een beetje de koppels. Ik ga even uit de koppels. Vlag en helm. Nee, je hoeft niet. Op Optische. Ik pak nu even de campfind. Campfind. is mis met Knop, is misputten. Oké, okay, deze dus is iets uitgebreider. Um, wat hebben we hier? Boekpagina 19 april 2013 1513.03. Oké, okay, ik probeerde net uh, om een tekstje te scannen, want dat had ik ook weer uh, gehoord. Je kan een tekstje scannen en dan uh, zou die dat uh, kunnen herkennen. Nou, dat heb ik dus nog niet voor elkaar gekregen. Hij zegt gewoon dat het een boekpagina is. En als ik erop tik, kan ik weten wat hij daarna weer in de websearches gaat vinden. Oftewel in een uh, Google opdrachten. Dus dit is mijn vorige zoekopdracht. Ik uh, veeg er even door van links naar rechts. Ik heb niet gevonden. Historieknop. Ik krijg een historieknop. Uh, met andere woorden, ook hier weer is het zo dat ik uh, foto's uh, die ik eerder heb gemaakt kan uh, gebruiken. Maar deze pakt het volgens mij niet uit uh, de, de standaard foto. Gallery, zeg maar, van de iPhone. Volgens mij heeft hij een eigen plekje. Dan. Take picture knop. Take picture knop. Dat is uh, weer de, een van de drie toetsen die onderin zit. Dit is de ja. middelste toets of knop moet ik zeggen. En daar neem ik een foto mee. Geselecteerd. Options menu. Knop. En dan heb ik nog een options menu. Options menu. Dan had ik hem open? Select de options menu? Option, volgens knop. En ik, en ik kreeg vanuit die knop, uh, zeg maar, van beneden naar boven. Dan krijg eerst de about-knop, oftewel informatie over deze, uh, over deze app. Language options knop. Dan krijg ik de language options, met andere woorden. Hier kan ik dus wisselen tussen die talen. Hij staat nu op Nederlands, dus hij geeft ook Nederlandse resultaten. Search. Mm -hmm. Oh, Search by Voice, zegt hij. Search by Voice is eigenlijk niks anders dan dat je inderdaad de zoekopdracht uh, ingeeft. Dus dat je met sprake invoer de zoekopdracht ingeeft die hij zou moeten zoeken op het uh, in de Google, zeg maar. Dus in plaats van dat je een foto neemt, kun je ook zeggen, nee, dit moet je erbij vinden. Voice toch klopt. Ja, dan is er nog een voice-knop, oftewel de spraakuitvoerknop. Nou, hij staat aan. Dat betekent gewoon dat hij direct uitspreekt als hij iets heeft gevonden. Dus je voice over hoeft dan niet aan als je dat niet zou doen. Ze werken wel samen, dus het is niet dat je de een uit moet zetten om de andere te kunnen horen. Ik ga weer hetzelfde fotootje maken. In praktijk heb ik in ieder geval meegemaakt, uh, ik heb nu uh, aardig wat fotootjes gemaakt, scheef, uh, raar enzovoort. Dat uh, de, uh, de campfind er langer over doet dan de kogels. Toetsenbord. Maar je hoort, deze zegt wel netjes dat dit een toetsenbord is. Dus hier heb ik uiteindelijk weer ietsje meer toetsenbord. aan. Toetsenbord, slide voor options. Ik dubbel tik op toetsenbord. Webbutten. De webbutton zit linksbovenin, vandaar dat hij die uitspreekt. Vervolgens krijg ik weer um, een aantal resultaten van, op het woord toetsenbord. Nou, allereerst krijg ik al... Um, Shopping. Uh, dat ik kan shoppen. Dus waar zou ik hem um, kunnen kopen en hoe duur is die dan? En dat soort dingen meer voor toetsenborden. Dan krijg ik een aantal plaatjes. Laat het image search. Oftewel, plaatjes die erop lijken. Map search wat. En uh, wat hij ook doet is, uh, hij is verbonden met Jelp. Jelp uh, geeft aan wat er allemaal voor dingetjes in de buurt zijn. Nou, omdat er gps aanstaat, uh, kan hij dus zeggen van oké, okay, daar en daar <coughs> zou je dit eventueel kunnen kopen of iets mee kunnen doen. Toetsenborden vergelijken. Kies krullig. Vergelijk toetsenbord. Informatie over toetsenborden. En de.. De toetsenbord of Klavier in toetsenbord. Ik uh, druk weer even op de terugknop. Wat ik net even probeer is van taal te veranderen. 17 april 2013 1527 options menu. Ik open het options menu. En ik ga even naar de language. Linkage options. En daar zag ik dat ik hier niet doorheen kan scrollen. Ik weet niet of jullie daar. Als ik de voor je over aan heb, kan ik hier niet. Kop niet gevonden, kop niet open is. Kop niet geparadisch, Bulgaars. Kan ik hier niet naar Nederlands scrollen? Dus ik weet niet uh, hoe de ervaring van jullie is. Uh, al met al. Kiesmisbutton, Kiesmisbutton. Daar Eigenlijk voor beide appjes denk ik, um, ja. Het is nog niet 100%. Uh, en uh, Tom zei al tegen mij van ja, sommigen zijn helemaal, lopen weg met Campfire, de anderen lopen weg met Googles. Mm, ik denk dat het misschien nog handig is om ze alle twee te gebruiken, want ze zijn geen van beide uh, supergoed zou ik zeggen. Uh, maar ze, ja, je, het is wel bruikbaar. Ik heb ook bijvoorbeeld uh, gekeken naar geld, geld gescand met beide. Want uh, die Campfire dan zou dan ook uh, geld kunnen herkennen. Nou, een muntje ging al helemaal niet. Hij zei dat het een munt was. Ja, dat had ik zelf ook al gevonden. Maar hij zei niet dat het een 2 euro munt was of een 1 beer, een buitenlands muntsoort. En dat deed de ander eigenlijk ook niet. En um, papiergeld was helemaal, voor allebei was het eigenlijk niet goed wat dat betreft. Ik kon nog eentje zeggen dat het papiergeld was. Um, voor en nadelen. Ja, ik hoor het graag van jullie, de voor- en nadelen. Dus ik ga even op zoek naar mijn top, als die weer kan vinden. Ja, als het gaat om uh, geld scannen, dan gebruik ik zelf Money Reader. Dat is een heel simpel appje. Dat start je en je houdt hem gewoon boven een, uh, een eurobiljet en hij vertelt je wat dat is. Dat werkt op zich best goed. Ja, uh, even nog een aanvulling. Ik heb op het voice-over gezien als het gaat om uh, Talking Goggles. Dat er mensen zijn die een hele boekenkast ongeveer kunnen lezen. En dat er ook mensen zijn die alleen maar een schreeuw horen. Nou, bij mij werkt die ook gewoon niet goed. Dus ik, uh, uh, we kunnen niet achterhalen waardoor dat komt. Dat het bij de ene wel goed werkt en bij de andere niet. Er is al heel veel over geschreven. En uh, het, het hangt ook niet af van de, van de iPhone die je gebruikt. Uh, als het om het resultaat gaat, ik merk wel dat mijn iPhone 4, zeker met, uh, ik weet niet meer uh, welke het was, uh, Nancy en ik hebben gisteren even ook al wat zitten spelen, maar ontzettend traag werd. Dus ja, um, ik ben zelf helemaal nog niet zo enthousiast over dit soort apps, maar ik laat de microfoon graag even los voor commentaar en of vragen. Nou, ik vind het fantastisch. Ik vind het hele leuke apps. En het geld herkennen gaat prima. Ik snap het niet zo goed, want mensen die kan zien. Dus ik, die, die zou, je zou toch zeggen, van, nou, dan moet ze toch zo boven de beleid kunnen houden dat hij dat makkelijk kan. Want als, als, zij, als ik het kan, dan zou zij het zeker moeten kunnen. En uh, ja, ik ben over allebei die apps uh, heel tevreden. Ik had laatst een, uh, een video uh, gemaakt van een pak melk. en uh, Toen zei hij van, nou, uh, 100% weide melk. Nou ja, dan, dan, als ik dat hoor, ben ik Kijk, een hele boekenkast Het gaat natuurlijk om de uh, titels op ruggen van boeken. Je, gaat niet, uh, je kan er geen boek mee gaan lezen of zoiets, maar ja, daar heb je wel weer andere dingen voor. Nee, ik, ik ben heel blij met ze, met allebei die apps. Nou ja, ik ben natuurlijk blij voor jou om dat te horen, maar voor mij blijft het dus uh, op de een of andere manier heel erg vaag waarom het bij de een wel gaat en bij de andere niet. En ja, um, Ik kan niet achterhalen en, um, waaraan dat ligt. En zolang dat niet kan, heb ik zoiets van, tja, euh, euh, laten de mensen waarbij het wel werkt blij zijn. En laten we alsjeblieft proberen uit te zoeken waarom het bij de anderen niet werkt. En euh, ja, nou ja, goed, meer kan ik er eigenlijk gewoon niet over zeggen. Ja, die Campfind maakt natuurlijk ook gebruik van GPS. Dus daardoor zou die ook wel, euh, nou ja, ik heb er ook inderdaad over gelezen dat die een flinke batterijenleegzuiger is. Uh, wat betreft uh, het uh, geld herkennen... Um, ik heb hem wel, ik heb hem niet echt, zeg maar, glad gestreken of zo. Ik dacht, als ik iets wil herkennen, dan wil ik dat gewoon uh, uh, gekronkeld neerleggen. En dan lag hij op de bank. Dus uh, ja, er kan van alles en nog wat zijn waarom hij dan niet herkent. Dat weet ik niet. Ik heb ook met weinig licht gekeken of dat werkte. Geen van beiden kunnen, zeg maar, in het donker. Uh, ik dacht wel dat ik ergens las dat, er iemand, dat een van die twee een, een flashlight had. Maar ik zag niks opkomen. Um, en voor de rest heb ik ook nog een paar keer, zeg maar, inderdaad met een melkpak om hem eens even andersom te neer te leggen en te kijken of hij hem zou herkennen. En um, dat deed hij aardig, maar je ziet wel dat ze eigenlijk uiteindelijk de tekst op de pak lezen. Want uh, inderdaad, hij gaf aan dat er 1,5% vet in zat. Maar als ik ietsje meer schoof, dan kreeg hij dat er weer niet als informatie en dan kreeg ik weer rare informatie. Dus... Ja, ik, ik weet ook niet. Het ligt echt aan het fotonemen, denk ik. Ik weet het niet. Ja, ik denk dat uh, willen deze apps echt goed voor ons werken, dat ze meer moeten doen aan de, de, de, zeg maar de fototechniek. Dus autofocusing en weet ik veel wat nog meer. En dan zou ook die herkenning van een foto veel sneller en veel beter moeten. Want dan pas kun je, kun je daar iets mee doen, denk ik. Nou, ik heb nog even een, een, een andere opmerking. Uh... Toen ik CampFind in het begin startte, toen vroeg hij aan mij of het goed was dat ik toegang verleende tot mijn fotorol. En ik heb gezegd nee, want uh, ja, wat maak je daar nou voor foto's mee? Een melkpak en dit en dat. En dat hoef ik niet allemaal in mijn fotorol te hebben. Dus uh, die, die foto's die kan je met die clear button dan weer in één keer verwijderen. Want wat moet je ermee? mee. Dus, uh, maar als je die toegang eenmaal hebt geweigerd, kun je ook later niet meer zeggen van nou, het mag nou toch even wel. Dat, uh, dat, dan zou je hem eigenlijk opnieuw moeten installeren. Maar ik moet niet al die troep in mijn fotorol. Dus uh, ik heb maar nee gezegd en het bevalt me goed zo. En uh, heb je ook gekeken naar een stukje tekst? Want daar uh, ben ik echt naar benieuwd en uh, dat video opnemen inderdaad, van uh, hoe werkt dat dan? Want dat is bij mij ook nog niet gelukt. Nou, je hebt de mogelijkheid om. Uh, de, de, uh, eerst moet je op videocamera. Heet dat ding, geloof ik? Ik heb hem hier niet bij de hand, maar zo heet het, dacht ik. En dan blijft hij roepen: stil camera, stil camera. En dan, uh, ja, dan moet je even wachten. Uh, ja, kan wel even duren ook hoor. Want ik heb uh, van de week nog even een blik soep uh, gepakt. En dan uh, ineens dan. En heb je kans soms, dat is heel typisch, dat als je hem even beweegt, dat hij dan opeens begint te roepen: uh, Unox of zoiets. En uh, dan, uh, dan, uh, dan, meestal weet je dan nog genoeg. Maar dat, dat doet hij prima en hij heeft een, uh, ook wel een vrij sympathieke, duidelijke stem. Dus ja, ik, ik vind het, nou ja, teksten lezen uh, wel een envelop met, uh, een, als je zou willen weten waar, van wie die komt. Nou, dat is vaak al heel, heel fijn als je dat weet. Maar geen brieven of zo, dat, uh, of, stukken, of stukken uit een boek. Hoewel, ik had een hele grote catalogus gekregen. Ik wist niet van wie, die bleek van World Wide Vision te zijn. Overigens voorkomen geldverspilling, maar dat is weer wat anders. En uh, het hield, die hield ik op verschillende plaatsen boven een blad wat zij, En dan las hij elke keer wel iets daarvan voor. Uh, nog even iets anders, Nens. Uh, ik denk dat iedereen wel zo langzamerhand weet wat een barcode is. Maar misschien is niet iedereen op de hoogte met de, de term QR-code. Kun je dat nog even uitleggen? Uh, QR-code is um, eigenlijk uh, een, um, een, een soort barcode, uh, maar uh, een vrijgaande barcode, zeg maar. Dus je kunt zelf uh, artikelen een code meegeven. En, en waar het veel voor gebruikt wordt, is bijvoorbeeld uh, op artikelen naar een, een bepaalde website bijvoorbeeld. Uh, dus uh, de, wat was het? De Misoep of nee, even de Cotan ofzo. Die heeft op zijn, uh, zijn producten bijvoorbeeld uh, QR-code. Dat is een, een vierkant blokje met allemaal kleine blokjes erin. En dat patroon, uh, als je dat scant met een QR-scanner, dan... Uh, dan ...word je verwezen naar de website en zo kan je ook extra informatie toevoegen aan je producten. Dus het uh, is op zich een leuk iets en ik vind het heel leuk en interessant. Uh, heeft dat ook iets te maken met die codes die je soms op, uh, bij, uh, bij bushaltes en zo vindt of is dat weer wat anders? Nee, je hebt gelijk dan bij de, uh, wat ik al zei, bij de CISO-beurs stond het bij de bushalte. Als je dat scamt zie je de, de, de bustijden van, van die bepaalde bus, zeg maar. Of van die bepaalde bushalte. Ja, klopt, dat is het. Je kunt de t-shirts meemaken. Je kunt eigenlijk zelf ook allerlei dingen gaan uh, taggen, zoals dat heet. Hè? Dus uh, gaan merken. Heb je daar een speciale printer voor nodig? Of is daar, uh, uh, wat is daar voor nodig om zelf QR-codes te maken? Ja, misschien is het leuk om daar eens uh, wat over te vertellen ooit. Uh, in, uh, in een van deze uitzendingen. Uh, maar om kort te zijn. Je hebt gewoon uh, op, het, uh, op het internet heb je gewoon online uh, QR-generators. Zoals dat heet. Die heb je nodig. Uh, je gaat er naartoe. Je hebt de verschillende. En uh, je geeft uh, je website in bijvoorbeeld. Of een telefoonnummer. Of een, uh, nou ja, uh, een tekst. Je gewoon. En vervolgens uh, wordt er een QR-code gegenereerd. En dit plaatje kun je gewoon uitprinten op je thuisprinter. Oké, okay, dankjewel. Ik ben ook heel wat geworden. Uh, zijn er nog meer mensen die iets willen roepen over uh, Canfind of uh, Talking goggles? Nou, uh, misschien is het handig om, uh, om dat een keer uit te zoeken met, met een aantal uh, mensen. Uh, hoe. ...het beste is om een foto te maken. Want uh, een foto maken is uh, in mijn beleving toch een, een camera op een grotere afstand houden van een object... ...dan dat jij een uh, stukje gedetailleerde tekst zou willen uh, laten voorlezen. En dat maakt ontzettend veel verschil. En ik denk dat er toch een heleboel uh, mensen, tenminste dat zie je ook op het forum vaak wel... ...dat die moeite hebben met het feit of je een foto moet maken en hoe je dat doet. En iedereen die dat wel kan, die gaat er vanuit dat het een fluitje van een cent is. Ik heb daar de mooiste uh, indianenverhalen gehoord. Van nou, Je kunt gewoon met, uh, met deze app naar het museum. En dan vertelt hij dat je een Renoir voor je snuffel hebt. Of, uh, en als je dan iets draait, dan kan hij het corrigeren. Nee, het was toch geen Renoir. Het was een, een Rembrandt. Ja, maar dat kwam omdat er een andere kleur in zat. Of... Type koekjes die ineens rond waren, en nou ja, ik denk dan van ja, ik weet het niet. Ik, eh, ik krijg dat soort dingen er ook niet uit hoor. Ik, eh, ik heb nog steeds dit ding niet een akkoordion kunnen laten herkennen, een trompet, een saxofoon, of het komt er allemaal niet uit. En eh, ja, eh, als ik inderdaad met die film, eh, tenminste op, op video heb staan, en eh, ik, ik, ik, ik ga wat rond, dan hoor ik inderdaad flat screen, en, en, en dat, dat doet hij inderdaad wel. En dat, uh, dat, dat, dat is wel grappig. En teksten, inderdaad, van de, uh, een, een, een adres voorlezen, dat, uh, dat deed hij ook. En dat is inderdaad best handig als je een vlot binnenkrijgt, of weet ik veel. Ja, dat wil je toch wel weten. Dat is uh, inderdaad handig. En uh, ja, een beetje pielen met een pak of een, of een blik of zo, dat, dat gaat. Het gaat me allemaal veel te langzaam. En heb jij het gedaan met Talking Goggles, uh, Herman, of met uh, CamFind? Ik heb het met beide programma's geprobeerd. Ik moet je eerlijk zeggen dat dat CamFind daar was ik in het begin ik denk nou uh, laat maar, maar dat, uh, nou, dat vind ik dat gaat toch wel goed hoor. Dat, is, uh, dat vind ik, in de, ik ik denk dat hij uh, in mijn beleving voor zover ik uh, wat ik ermee gedaan heb dat hij het uh, uh, ja dat ik daar wat meer, uh, meer baat bij heb. Maar het feit dat je dus met, uh, met goggles gewoon live gewoon een beetje kan rondsnuffelen. Uh, ja, ach, uh, dat kan wel handig zijn. Ik, ik heb hem boven mijn, mijn Klavia keyboard gehouden. Ik denk, nou, nou ga ik eindelijk eens horen wat ik heb. Dus niet, het was gewoon een zwart piano toetsenbord. <laughs> en. Uh, wat ik eh, wel heel grappig vond, ik had een foto, ik dacht, nou, ik wil dat toch wel eens weten. Ik de dus, display van mijn draadloze telefoon en toen zei hij, dit is een grijze Panasonic draadloze telefoon. Nou, dat wist ik nog niet. Nou, kijk, dus, uh, ja, ik, ik heb zelfs ergens gelezen dat iemand uh, een computerprobleem had en uh, Windows niet wilde opstarten en uh, toch via Talking Goggles in staat was om uh, het scherm... Wat zijn computer nog wel uh, aangaf, ik bedoel wat er op het scherm kwam te staan, kon lezen. En daardoor toch uh, erachter kwam wat hij moest doen. Nou, dat wil ik ook graag proberen, want zo'n probleem heb ik ook gehad. En um, dat zou dus inderdaad wel handig zijn... Voor mensen die een computerprobleem hebben en uh, Windows start niet op en dat je dan toch enigszins nog je scherm zou kunnen uitlezen. Maar ja goed, we, we zullen er maar van uitgaan dat het uh, allemaal alleen nog maar beter wordt als de processoren sneller en beter zijn. En uh, nou ja, we wachten het gewoon af en we blijven het op de voet volgen en er komen steeds meer van die apps. En uh, het wordt dus straks ook steeds moeilijker om te kiezen welke nou je het best kunt gebruiken. Ja, en uh, ik uh, wou nog even aansluiten, ik zit niet te denken wat ik wil zeggen. Uh, natuurlijk die, die Google kogels enzovoort, hè, de brillen waar het in geïntegreerd wordt, dit soort dingetjes. Ja, dat is toch wel uh, een, een, een mooie toekomst, zeg maar. Um, ik wilde alleen even zeggen dat in praktijk, die twee die ik heb gevonden, de, de kogels inderdaad sneller reageerden. Dus die was sneller met een resultaat. De camfight wat langzamer, maar die was uh, wat mij betreft toch beter in, uh, in het herkennen uiteindelijk. Oké, okay, zijn er nog meer mensen die iets kwijt willen over dit soort herkenningsapps? Geïnstalleerd die Talking Goggles, um, maar moet ik nog iets instellen, want Nancy hadden het net over de instellingen, want uh, op, op alle knopjes doet ze bij mij niks. Nou ja, dat is bij mij ook het geval en er valt niet zo idioot veel aan in te stellen in Talking Goggles, heb ik de indruk. Uh, maar misschien weet iemand anders raad, uh, iemand anders raad Robert... Je bedoelt een taal instellen, dan moet je op je vlaggetje gestaan. Uh, maar de, voor de rest eigenlijk inderdaad valt er niet veel in te stellen. Nee, en die knop, uh, dat vlaggetje, dan zegt hij ook flag. En uh, als hij op Nederland staat, dan zegt hij ook flag NL. Nou, ik heb nog misschien een vraag over uh, goggles. Er zit ook een record knop als je de video hebt. Dan kun je daar geloof ik, als ik het uit mijn hoofd doe, uh, zit daar ook een record knop. Dus dat wil zeggen dat je die film kan opnemen. Ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk, maar ik, ik, ik zie dat... Wat moet ik daarmee? Ja, we zijn er weer. Uh, Robert zijn iPhone die zat blijkbaar vast. Uh, weet ik niet, ik, ik dacht dat die recordknop... Uh, dat die juist het video uh, zou starten en zo... Maar uh, uh, als dat niet zo is, dan heb ik geen idee. Misschien uh, slaat hij hem dan ergens op. Maar dan zou je weer in je fotorol moeten kijken uh, of er een uh, video bijgekomen is. Weet jij dat misschien, Astrid? Ik heb er geen idee van, omdat ik dat soort dingen allemaal niet wil bewaren. Dus... Uh, ga ik dat ook uh, absoluut. Maar ik, ik weet alleen wel dat je hier... bij die goggles... Um, uh, wordt je niet gevraagd of je toegang wil verlenen... tot je fotorol. Dus je hebt goede kans dat... wat je daar uh, maakt... dat je dat, uh, dat, dat, dat wel terug te vinden is. Hoewel, ik heb gekeken en ik heb er nooit iets terug gezien, Want ik wil dat niet, want anders gooi ik het daar meteen weg. Maar je hebt wel... Uh, voor het maken van een foto... heb je een flashknop. En, uh, en die heet... of flash of flash of... En uh, ik denk dat dat, dat dat wel helpt voor het maken van een goede foto, want ik heb er ook al verschillende keren meegemaakt dat hij zegt van ja, ik, ik kan het niet, ik kan het object, het is time out, ik kan het object niet, uh, niet verder herkennen. Identifying is mislukt of zoiets dergelijks. Dus uh, dan. Ja, ja, nou ja, die flashknop dat heb ik wel ontdekt. En ik heb ook met die met die recordknop heb ik geen uh, resultaten terug. Nee, ik wil ook die rotzooi niet. Het is allemaal weg. Ik wil dat zo niet. Ik denk, ja, dan moet je dat opnemen, wat zij daarmee moeten zich met al die flauwekutel. En wat mij uh, bij goggles ook regelmatig overkomt, als het even te lang duurt, dan uh, sta je weer keurig in je, in je scherm en uh, niet meer in goggles. Nee, dat heb ik ook gezien. Hij smijt je eruit als je een tijdje niks doet. Oké, okay, dan gaan we nu naar het uh, volgende item. Zet ik de microfoon weer even vast. Dat is ReMinder. Oké, okay, Re.Minder, zo heet hij. ...is een uh, taken-app. We hebben er al eens eerder eentje besproken. Dat was de app Herinneringen van Apple zelf. Die kan een hoop, uh, maar is daardoor ook toch weer, vind ik, wat lastiger te bedienen... ...als je even snel iets wil doen. Je hebt de taken-app. Uh, daar zitten wat ontoegankelijke dingen in. En we kwamen op deze app en ik heb er nu wat mee zitten spelen. En ik ga hem in ieder geval gebruiken... Hij heet dus re.minder. re.minder, minder. Re, R e minder, zegt Xander. E minder. E Context. Oké. Okay. Onderaan hebben we drie. Geselecteerd. E minders. Top. Eén van drie. Drie tabbladen. Reminders. Geschiedenis. Top. Twee van drie. De geschiedenis. Nou, daar vind je in de, uh, de taken, de, de herinneringen die, uh, die afgelopen zijn, uh, waar je niks meer mee doet en die je eruit gegooid hebt, die komen daar terecht. Info, tab, drie van drie. En de derde is de info, tab. En daar gaan we in eerste instantie even naar kijken. Geselecteerd, info, tab, drie van drie, informatie, Context. Even naar boven, informatie. Minder instellingen. Minder, uh, reminder, instellingen. Over tijdszones. Over tijdzones. Reminder Pro Plus, ga naar de appwinkel. Reminder Pro Plus, ga naar de appwinkel. Dan kun je dus de Pro-versie kopen. Reminder Winkel, in upgrades. Upgrades. Ook van Handelabla. De... Okay. Over tijdzones. Je hoorde net hem de uh, het geluidje. Dat betekent dat hij af en toe refresht. Of dat te maken heeft met de uh, reclame, die er in de gratis versie staat. De advertenties, weet ik niet. Maar hij doet dat regelmatig. Reminder ProPlus, ga naar Appen, Reminder Winkel, in Appen, ook van Handelabra. Dat is de andere kant, minder. over Reminder, over Handelabra. En over de firma die je maakt. Neem contact met ons op. Oké. Okay. Help je minder te vertalen. Oordeel de App Store. Juridische informatie. Advertisement. Er is advertisement. E, minder stop. Een van drie. En nu zitten we weer beneden. We gaan even naar de instellingen. Informatie. Reminder pro Proplus. Ga naar Aapwinkel. Informatie. Informatie. Pro Proplus. Reminder, In. Re inf. Reminder. Reminder Winkel. In. Reminder Rieminder Winkel. In. Pro Proplus. Informatie. Koptext. Informatie. Het raar Koptext. is dat ik nu ineens mijn instellingen kwijt ben. R.E. Inhoud vernieuwen. Overtijdszones. R.E. Minder instellingen. Daar zijn de instellingen. Instellingen. Informatie. Terugknop. Instellingen. Koptext. Nieuwe R.E minder koptekst Tijd in de toekomst vijf minuten. Dit is dus wat hij doet met als je een nieuwe reminder maakt, uh, dan geeft hij een standaard tijd aan die vijf minuten in de toekomst ligt. Dat kun je dus hier wijzigen. Geluid laatste nieuws. Hier kun je het geluid wijzigen en ik heb als geluid laatste nieuws. Dat is. Uh, Doet me een beetje denken aan een jingletje van RTL 4 of zo. Of zo'n Amerikaanse orkest, uh, groot orkest en zo. Zo'n zo soort geluid is dat. Maar je kunt, ik kan er wel even een paar laten horen. Geluid. Instellingen. Geluid. Geen geluid. Simpel. Koptekst. Simpel. R.E. Minder. Alleen trillen. Tik, tik. Systeem. Prestatie vrijgegeven. dim. Min. Bonus. dim. Min. Mitten. dim. Dat zijn dus uh, gamegeluiden. Musical. Koptekst. Muziek, muzikale geluiden. Jaren 80 film. Jaren 80 film. Nog zo'n eens aantikken. Laatste nieuws. Die had ik dus. Nou, die vond ik wel aardig. Ik heb er vanochtend eentje gezet. Om acht uur had ik die nodig. En dan hoor je ineens dit. Nou, zo. Dim. Minder thema. Eilandlied. Eilandlied. Oh, die is ook wel leuk. Ik denk dat ik deze me hou. Okay. Instellingen. Geluid. Koptekst. Instellingen. Terugknop. We gaan terug. dus Nu hebben we dit geluid ingesteld. Instellingen. Instelling. Nieuwe RE. Tijd in de geluid. Herhalen. Koptekst. Herhaal elke 1 minuut. Herhaal elke 1 minuut. Meer opties in pro. Nou, meer opties in pro. Okay, herhalen. Oké, dat herhalen. Het is me niet helemaal duidelijk Herhaal. wat hij gaat herhalen. Hij geluid. gaat niet dat geluid iedere minuut herhalen. Herhaal. 1 minuut. 1. 1 van 10.000. Kiesonderdeel. Nou, dat is nogal waar. wat, hè? 1 van 10.000. 1 van 6. Kiezeronderdeel. Dus je onderdeel. kunt ook zeggen: 1 van 6. Herhaal. 1. 1 van 10.000. Kiezeronderdeel. 1 van 10.000. Nou, je kunt dus hier heel ver mee gaan. waarom aankomt dat zo is. E, weet ik niet. van 3. Maar dat zal wel ergens goed voor wezen. Um, het belangrijkste is natuurlijk om een herinnering te maken: 1. Minders. Top. Dus in het tabblad reminders. 1. Minders. Top. zitten hier, zul je merken, een aantal loze. Knoppen. Dat is waarschijnlijk om uh, layout redenen om het scherm gewoon dermate uh, te layouten. Dat het voor iedereen e -E. er e -E. mooi koptekst. uitziet. De koptekst. Voeg een E. Minder toe. Voeg een herinnering toe. Dat is de eerste knop. Volgende herinnering over ongeveer 10 uur. Oh, dat is een herinnering over een tien uur. Ik weet dus niet zo gauw wat dat zou zijn, maar dat komen we nog wel achter. Lege lijst. En de lijst is verder leeg. Geen herhalingen ingesteld. Geen herhalingen Gebruik de knop om een nieuwe herinnering in toe te voegen. Oké. Okay. Advertisement. En dan hebben we het eigenlijk. Ja. Voeg een re-e. Minder toe. Ik ga een knop. reminder toevoegen. Tekstveld. Bewerkbaar. Klik op een knop hieronder om de, de tekst meteen aan te passen. Hij zegt dus, uh, ik zit op een tekstveld, maar ik heb ook een aantal knoppen om uh, het tekstveld aan te passen. Die knoppen zal ik even laten horen. Annuleer knop. Maar helemaal bovenin een annuleren knop. Nieuwe re-e. Minder. Koptekst. De koptekst. Nieuwe, Nieuwe reminder. Minder. Tekstveld. Snelkeuzes. Dan krijgen we de snelkeuzes. Niet vergeten om. Knop. Niet vergeten om. Dus deze kun je, als je die tikt, dan staat niet vergeten om al in je tekstveld. En uh, zou je erachter kunnen zetten de vuilnisbak buiten te zetten of zo. Favorieten. Knop. Favorieten 2. Knop. Favorieten 3. Knop. Nou, dat is allemaal leuk. Maar... Huis. Knop. Tuin. Knop. Of letter Q. En dan komen we in het veld. Dus ik tik bijvoorbeeld... Um, nou, ik tik even hek. Ik moet het hek open doen voor... Hoofdletter H, Hoofdletter t. Hoofdletter g. Hoofdletter h. Hoofdletter h. E. E. K. K. Oké, okay, nu heb ik onderaan de knop volgende. Volgende. Die is makkelijk te vinden, want die zit gewoon rechtsonderaan. Terug. Terugknop. Dan heb ik bovenin de knop terug. Hek. Koptekst. Daar staat dus keurig hek. Gereed. Knop. Een gereed knop. Herinner me over... Herinner me over. 4 minuten. Grijs. Tekstveld. Hij stond op 5 minuten en inmiddels is dat blijkbaar al 4 minuten geworden. Snelkeuzes. 5 minuten. 10 minuten. 15 minuten. 30 minuten. 45. 60 minuten. Vandaag. Kiezer onderdeel. Aanpasbaar. Dus je hoort tot 60 minuten gaat hij, maar helemaal onderaan heb je de drie schuiven met vandaag. 16. Kiezer onderdeel. Aanpasbaar. 1600 uur 0, Dus een Aandachter. dag, uur en minuut om dat in te stellen Vandaag vandaag, kies onderdeel Ik pak Aandachter. even 16, kies 17 Ik doe even 17 voor de grap 0, Terug, hek, koptekst, gereed En ik heb een gereed knop En hij staat erin R E, minners, Nu dus zitten we weer in het hoofdscherm Voeg een R E, minder toe Herinnering knop. toevoegen Volgende herinnering over ongeveer 1 uur Nou, dat klopt dus En hier heb je zo'n loze knop Toekomstige herinnering. Hek, 19 april 2013, 17. Je ziet hem hier ook keurig staan. Weer een loze knop. Advertisement. Toekomstige herinnering. Ik ga even hierop tikken. 19. april Uitstellen. Knop. En nu krijg je dus een schermpje. Ik heb op die toekomstige herinnering getikt. Dan krijg ik een uitstellen knop. Bewerken. Knop. Een bewerken knop. Wissen. En een wissen knop. Toekomstige herinnering. Hek? 19 april 2013, 17. Advertisement. R.E. voegen Volgende herinnering over ongeveer 1 uur. Delen. Knop. Heb ik een delen knop ook gekregen? Val me lastig. Niet. Knop. Val me niet lastig. Uitstellen. Knop. Val. Delen. Volgende herinnering over ongeveer- Volgende herinnering nou, over hier. delen. Kun je niet ontikken? Ik zal even op delen tikken. Delen. Hek. Annuleer. Knop. Hoe? Re. Hek. Koptekst. Stuur. Grijs. Knop. Aan. Tekstveld. Kopie slash bind van dhsels.accessibility.nl Dan kan ik dus uh, deze herinnering. 15 uur 58. Ho. Statusbalkon bovenaan scherm. Aan. Ik heb te een tijd wat problemen hek, met mijn iPhone. Dat hij de focus kwijt is en dat ik er niet meer kom. Verwijder concept. Ja, dat doen we. Dus je kunt hem ook nog e-mailen aan e. iemand. Voegen er E. Volgende herinnering over ongeveer 1 uur. Nou, daar hebben we hem weer. Volgende herinnering over ongeveer 1 uur. Daar kun je dus niet op tikken. Delen knop van lastig niet. Knop en die is nog bewerken, Wissen. Toekomstige herinnering. En als ik hier weer op dubbel tik. Volgende herinnering. naar E. Dan hoor je dan verdwijnen die knoppen van delen en uitstellen en zo. Ehm um, nou, dit is uh, in volgevlucht een beetje uh, wat de app kan. Ik ben zelf heel benieuwd wat de pro-versie gaat kunnen, maar die heb ik nog niet gekocht. Dat had ik uh, tijdens de chat willen doen. Maar ik weet niet of dat nu nou gaat lukken, want ik zie dat het alweer bijna vier uur is. Ik ga de boel, en we zijn nog helemaal niet aan het eind. Ik ga de boel even losgooien, de microfoon. Moet ik even vier het menu doen. Oké, okay. ik zou zeggen... Uh, Ga je gang met je opmerkingen en vragen. Oké, okay, geen opmerkingen of vragen. Nou, zoals Dirk het altijd zegt: van. of het is een saai verhaal geweest, of ik ben duidelijk. En ik ga maar van het positieve uit. Dus het zal wel duidelijk zijn. Ik vind het zelf een. Uh, ik werk er sneller mee dan de herinneringen van, uh, van de iPhone zelf. En wat ik al zei, de taken-app. Uh, daar zitten wat ontoegankelijke dingen in. En daar moet je meer uh, kunnen wijzen. Dus dat betekent dat je. Um, uh, dat heel moeilijk met een toetsenbord kan doen daar heb je echt je vingers op het, uh, op het scherm voor nodig en deze gaat prima met het toetsenbord oké, okay, als er geen vragen zijn dan laat ik de microfoon los want dan komen we bij het volgende onderdeel van uh, vragen die tijdens de chat zijn opgekomen dus ik zou zeggen ga je gang ja, goedemiddag uh, Ton en iedereen Roger, ik hoop niet dat ik uh, brom, anders dan, uh, dan hoor ik het wel even maar um, ik was net niet snel genoeg bij de pc vandaag uh, mijn vraag is eigenlijk, over deze app, uh, hoe ver van tevoren kan je een, uh, een uh, reminder plaatsen? Nou, als ik zo naar de schuiven kijk, een jaar van tevoren of nog langer. Oké, okay, dat is mooi. Dan, uh, dan gaan we daar zeer zeker naar kijken, naar die app. Dan heb ik nog een, een opmerking um, over, uh, de dus straks um, uh, kon ik niet inloggen met de laptop. Ik ging ook niet op de iPhone. Nou, dat gaat nu inmiddels wel. Um, ik heb straks even met de iPhone app ingelogd, maar de iPhone app die hapert enorm, die blijft heel vaak hangen, die slaat over en noem het maar op. Op de laptop gaat het perfect, ik uh, weet niet exact waar het aan ligt. De laptop die is uh, bekabeld en de iPhone is natuurlijk uh, <laughs> los zeg maar, maar eventjes, misschien kan je er wat mee, misschien uh, weet je waardoor dat komt, maar um, dat, dat viel me heel erg op. Nou, je zou even kunnen kijken of uh, je iPhone uh, wel aan je thuisnetwerk, aan wifi hangt. Ik, mijn ervaring zelf is dat als ik met de app uh, um, uh, wil uh, inloggen en ik zit gewoon op het 3G-netwerk, dat het eigenlijk gewoon niet echt lekker gaat stotteren, herhalen, noem het allemaal maar op dus je moet wel wifi hebben want anders dan werkt het gewoon niet goed waarom je er niet op kon als dat vlak voor drieën was dan was dat een uh, probleempje bij ons wij waren vergeten het wachtwoord uh, van de chatroom te verwijderen. We hebben hem gisteren gebruikt binnen Bartiméus voor het werkoverleg... en dan staat er een wachtwoord op en dat waren we gewoon vergeten eraf te halen. Dus daarom kon niemand erin. Ik zat hier om vijf voor drie al te wachten... en ik zag dat er steeds maar nul mensen de chatroom inkwamen. Dus ik had zoiets van, hoe kan dit nu? Nou, toen bleek dat dus. Dus kijk even naar je iPhone of je op je wifi zit. Nou ja, dat zit hier, dat zit hier sowieso, maar... Uh... Nee, maar goed, dat, dat, dat maakt het zich niet uit. En inderdaad, van die. Um, van dat. Uh, wachtwoord, dat klopt. Je zegt een melding: client 2005, uh, wrong password ofzo. Dus, uh, maar goed, het is opgelost. Perfect. Prima. Oké, okay, zijn er nog meer mensen die. Um, een vraag hebben die tijdens de chat is opgekomen? Als dat niet zo is, dan gaan we gewoon naadloos door op. Uh, over op uh, nou ja, of men nog leuke of minder leuke dingen. Op het Apple-front heeft meegemaakt afgelopen week. Ik heb gezien dat er een update van Voice Dream, uh, hoe heet de ding ook weer, Voice Dream Reader of zoiets, zo heet die geloof ik, het mooie ding. Uh, daar kun je nu behalve bij Dropbox uh, spullen kwijt, ook bij Google Drive uh, in uh, dingen neerzetten. Dus uh, je opslagcapaciteit is uh, met uh, 5G vergroot. Kijk, dat is netjes. Ik had er ook nog een. Er is inmiddels een update weer van de trein. Uh, de reisplanner van de NS. En daar werd zelfs uh, in genoemd dat er voice-over verbeteringen waren. Dus ja, ik ben zelf uh, uh, heel tevreden over uh, de app. Alhoewel ik van de week uh, uh, hier op het station s ochtends vroeg een trein zocht en die stond er niet in. Dat is dan als je kijkt naar de vertrektijden. Um, toevallig uh, stond de conducteur bij me en die, heeft dat, die is meteen gaan bellen en die heeft dat ook gemeld. Dus daar wordt misschien ook wat aan gedaan. Oké, okay, zijn er nog mensen die uh, verder iets kwijt willen? Ik, uh, ik ben wel een beetje benieuwd naar uh, de ervaring op de CISO-beurs. Uh, hebben jullie daar nog nieuwe appjes gezien of nieuwe dingetjes? Nou, blijft behoorlijk stil. Uh, ik weet ook niet uh, of er mensen hoe dan ook naar de beurs zijn geweest van deze groep die nu ingelogd is. Ik heb er in ieder geval niemand van gezien. Ja, Piet, Piet, volgens mij heb ik jou gezien. Uh, of niet? Nee, dat was Kees. Kees, die ook regelmatig hier in de chat is. Die heb ik wel even gesproken. Um, ja, ik heb zelf uh, nauwelijks de tijd gehad om over de beurs te lopen. Nens ik geloof jij ook niet, want wij hebben het gewoon erg druk gehad uh, op de stand. Want er waren heel veel mensen met vragen over iPhone en iPad... Vooral uh, heel veel oudere mensen uh, over de iPad in verband met de vergroting. Dus ik heb zelf, uh, er waren natuurlijk wel wat dingetjes zoals dat sitekompas en ook, daar is ook al veel over gezegd en over geschreven. Dus ik heb, ik heb zelf uh, voor mezelf sprekend niet echt heel erg schokkende dingen gezien. Oké, okay. als verder niemand iets heeft dan gaan we naar de valreep. Uh, gaat lekker zo. <laughs> heeft er nog iemand iets voor de valreep? Oh, ik heb nog even een vraag over die uh, Reminder Pro. Wat uh, moet die kosten? Ik dacht 4 euro zoveel. Maar ik zal zo even, even gaan kijken, Astrid, want ik wilde hem toch kopen. Ja, ik had zelf nog één dingetje voor de Valreep. Uh, er is ook ge, uh, gevraagd of we wilden kijken naar uh, de VIP-agenda van Bertie Mees. Um, daar geldt eigenlijk een beetje hetzelfde voor als voor uh, de Here app. Dat soort uh, projecten wordt vaak. Uh, uh, ...zeg maar gesteund met uh, uh, geld... Uh, ...waar dat ook vandaan komt weet ik niet... ...misschien van de vereniging van is, ...maar dat doet er ook verder niet toe. Um, er zijn, als het gaat om de VIP-agenda... ...een aantal probleempjes eruit gehaald... ...die al meteen naar boven kwamen... ...er was ook, ook vrij snel een update. Um, en als er nu wensen zijn... ...dan kunnen die gewoon ingestuurd worden... ...naar bijvoorbeeld AIAS-kant... Dan geef ik ze wel een Henk door... Maar net als bij de here app is er op dit moment geen geld om uh, verder te gaan met de ontwikkeling of verbetering van uh, dit soort apps. Helaas, kan ik niet anders zeggen. Ik weet niet of er mensen zijn die hier uh, de VIP-agenda gebruiken. Dan hoor ik dat graag. Nou, zo te horen niemand. Zijn hier wel mensen die de VO-agenda gebruiken? Jazeker, tot zijn grote vreugde mag ik wel zeggen. Heb jij de VIP-agenda uh, geïnstalleerd en geprobeerd, Astrid? Nee, want uh, ik, uh, ik hoorde dat, dat het vooral voor schoolkinderen was... waar je een rooster op kan instellen en zo. Maar ja, dat heb ik nou niet direct meer nodig. En die tijd is geloof ik, ze was een klein beetje achter mij gelaten. Ja, nee hoor. Dat is niet helemaal waar. Het is een gewone, complete agenda. Dus uh, op op, uh, hoe zou ik het zeggen... net uh, werkt weer op een andere manier dan de vol -calendar. Uh, er zitten mogelijkheden in die het voor scholieren aantrekkelijk maken om hem te gebruiken. Je kan iets met cijfers doen en iets met de rooster. Hij heeft dus eigenlijk drie knoppen. Agenda, rooster en cijfers. En als je de agenda knop neemt vanuit het hoofdscherm... Die blijft hij trouwens ook vasthouden. Dus je komt niet als je daarna weer de app opent uh, weer in het hoofdscherm. Je blijft dan in de agenda zitten. En uh, wat, ik, wat ik zelf heel plezierig vind van die, uh, van die agenda... Uh, nee, laat ik het anders zeggen. Wat ik van de uh, vol kalender soms nog wel eens lastig vind, dat is aan de ene kant dan wel weer makkelijk dat je echt geleid wordt door die stappen heen van kies dagdeel, kies uur, kies uh, minuut. Uh, bij de uh, VIP-agenda uh, lijkt het erg op de agenda, zoals gewoon van de iPhone... ...dat je zelf dus een tijd in kan stellen, alleen net, net even iets makkelijker. Uh, maar wat vooral erg plezierig is, is dat je een ga-naar-datum-knop hebt. Dus dat je heel snel naar een bepaalde datum kunt gaan. Um, dus ja, ik, uh, het is niet specifiek voor scholieren. Dus als je nog eens wat te spelen wil hebben, dan zou je hem toch kunnen downloaden. Hij kost tenslotte niks. Ja, hij heeft ook nog een prijs gewonnen... Uh... Ik moet mij niet precies vragen welke prijs, maar hij heeft de prijs gewonnen. Um, wat ik er ook nog even over wilde zeggen is dat als je hem. Als je hem als slechtziende gebruikt, er zat er in de VO-agenda, als je hem in omgekeerde kleuren gebruikte, kon je opeens niet meer de dag verder scrollen, zeg maar. Nou, dat heeft dan een collega van mij ontdekt. En nou ja, de VIP-agenda doet het natuurlijk goed, maar ja, ik hoor ook graag ervaringen van mensen met de VIP-agenda. Als je hem gaat zoeken op de App Store, als je gaat zoeken met de V van Victor, de I van Isaac en de P van Patrick... En dan agenda. En als je er dan nog even een spatie Bartje Mees achter geeft, dan ga je hem vinden. Want anders is die wat moeilijk te vinden. Dus bij deze. De enige bezwaar is de naam. Ik heb een ongelooflijke teringhekel aan het woord FIP. Wie dat uitgevonden heeft, afha. Uh, maar mijn vraag is eigenlijk, uh, is die wel compatible met uh, Outlook en zo? Is die te synchroniseren met Outlook? Ja, hij is gebaseerd gewoon op de gewone kalender die je gebruikt, zeg maar. Dus op de, wat is het, de kalenderfunctie van de iPhone. Dus Outlook doet het gewoon ook. Ik had zelf hier een probleem met uh, iCloud. En ik had begrepen van uh, Henk Snetselaar dat dat er uit was. Maar dat moet ik nog even samen met Lotte gaan uitproberen of dat nu wel werkte. Want... Uh, om, om, uh, zo, dat ging ook samen met het opstarten, de eerste keer opstarten van uh, de VIP-agenda. Ik ben het trouwens met je eens hoor Ruud, ik, ik, ik voel me helemaal geen VIP. Ik ben maar gewoon mens, schiet toch op, wat een term. Um, dan uh, moest je je iPhone als het ware resetten om ervoor te zorgen dat de informatie van je uh, agenda, want het zijn uiteindelijk natuurlijk allemaal maar een soort schillen, om de standaardagenda gegevens die in je iPhone staan heen. Uh, moest ik dus mijn iPhone resetten om de gegevens in de VIP agenda te krijgen. Dat probleem schijnt meteen al opgelost te zijn in de eerste, in de eerste update. Oké, okay, nog meer mensen die iets uh, kwijt willen uh, op de valreep. Ik wil weten wat een iPhone 4, twee jaar oud ongeveer nog opbrengt op de, in de markt. Ik zou zeggen, zet hem op uh, uh, uh, Marktplaats en uh, zet er geen prijs, maar, maar, uh, uh, geen prijs bij, maar uh, laat de mensen bieden. Ik heb geen idee. Proberen die op Marktplaats wel redelijk belazend zijn. iPhone 4 weg, Sint Homaar. Nou, dat weet ik niet. Ik heb zelf een aantal dingen via Marktplaats verkocht en nooit problemen gehad, dus dat uh, weet ik niet. Geen idee. Nee, duidelijk geen ervaring met Marktplaats. En dat werkt over het algemeen goed en jij bepaalt hoe je je centen wil binnenkrijgen, dus dat doe je, doe je niet goed, Piet. Ik heb dat nog niet geprobeerd. Volgens mij zag ik net op, op zo'n tweedehands website uh, waar je iPhones enzovoort kan kopen de 432 gig voor 120 euro. Nou, dat uh, Piet, voor die prijs zou ik hem gewoon houden als reserve, denk ik. Oké, okay, nog iemand iets uh, op de valreep? Oké, okay, mensen, dan gaan we, wat mij betreft, van boord. En dan uh, wil ik iedereen weer hartelijk danken voor, uh, voor de aanwezigheid en voor de bijdrage. En dan kan ik uh, niets anders zeggen dan uh, hopelijk uh, tot volgende week en een goed weekend. I step one day at a time Still much to do But it shall be That the side... Boom.